Hulporganisatie Artsen zonder Grenzen heeft een brief aan donateurs gestuurd... vanwege het nieuws over seksueel wangedrag. Afgelopen week werd bekend dat er wereldwijd 24 gevallen... van seksueel wangedrag zijn geweest. Zeven meldingen vielen onder de Nederlandse tak van de organisatie. Sinds het nieuws naar buiten kwam... hebben 82 mensen hun lidmaatschap opgezegd. en Dat is volgens een woordvoerder meer dan normaal, maar geen stortvloed.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 Goedenavond, NOS. Langs de lijn nog tot 11 uur. Vier duels. Kwart voor negen. Aan Den Haag tegen Willem 2. Nu zijn er drie bezig. Om half zeven begonnen. Vitesse tegen Excelsior. Richard van der Malen. Nog een kwartier in de Gelderdome. En Excelsior staat op voorsprong. Dat zou een verrassing zijn als het zo blijft. 1-2 voor de ploeg uit Rotterdam. Is er al een verrassing in Eindhoven bij PSV Heerenveen? die? Nee, zelfs geen kansen. Dus staat het nog altijd 0-0. Ook na 19 minuten spelen. Met een blessure nu voor Isimat Mewen. We verheugden ons op nak tegen AZ. Is het leuk? Chris Wobben ja, dat is het zeker. 20 minuten gespeeld. En het schot gaat net naast van Wout Weghorst. Daar eerder, daarvoor al. Alireza, Reza, Jahan Baks. AZ dringt aan. Heeft nog niet gescoord. Nak ook nog niet. 0-0. Federer Seppi. Halve finale. ABN Amor. tennis Ging gelijk op. Maak Brasser. Ja, dat gaat het nog steeds. Alhoewel het er even naar uit zegt dat Federer weg zou lopen bij Seppi. De eerste break was voor de Zwitser. Bij een stand van 1-1-1 breakpoint kreeg hij meteen. Ging hij naar 2 Maar toen werd hij teruggebroken. Hebben we één keer eerder deze week gezien. Gisteren in de partij tegen Robin Haze. Dat de Federer gebroken werd. Nu dus voor de tweede keer deze week. 3-2 is het in de voordeel van Seppi in de eerste set. Glenn en uh, Think We gaan naar de Gelderdoom. Naar uh, Vitesse tegen Excelsior. Het staat 1-2. Gefluit. Uh, zei je ja, ja. al, Richard. Vitesse wordt uitgefloten. Ik begrijp dat niet. Als het nou 1-5 staat, dan snap ik dat. Maar bij 1-2, ga achter je club staan. Ja, maar het uh, Vitesse-publiek staat erom bekend. En uh, ja, dat vind ik gewoon echt. Ik zit hier uh, vaak op uh, dit stoeltje in de Gelderdoom. Dat ze snel fluiten. Ik begrijp dat ook niet zo goed. Gisteravond zat ik bijvoorbeeld bij een wedstrijd van de Graafschap. Daar staan de supporters 90 minuten lang. Of ze nu met 1-5 voor staan of met 5-1 achter. Altijd achter de ploeg. En hier, zeker uh, op de Zuidtribune, is het publiek kritisch. Maar goed... Vanavond kan ik me het ook wel voorstellen, Robert. Hoor. Want het spel van Vitesse is echt niet goed. Het is heel erg stroef en stroperig. Er hangt een bepaalde matheid over de ploeg. En het is zeker achterin is het, uh, ja, heel erg broos. Heel uh, slecht. Uh, er wordt heel, heel matig uh, verdedigd. Ook in de, in de opbouw is het allemaal nu weer. Thomas Oudekotten die zich verslikt in, in Elbers... Ook bij die goal van Van Duinen waar faaien de bal zomaar tegen Van Duinen aanschiet. En de spits van Excelsior dus makkelijk kon scoren. Het was misschien een gelukje. Maar Vitesse speelt een, een belabberde wedstrijd. Ik zou het zelfs een wanprestatie willen noemen in de tweede helft. Het heeft één kans gekregen via Linse. En verder loopt het vooral achter de bal aan. En complimenten voor Excelsior dat het uit bijzonder goed doet. Vanavond ook niet groots speelt. Maar wel vijf van de tien uitwedstrijden al won. Dat is natuurlijk... Uh, Hulde voor de ploeg van Van der Gaag. Nu een vrije trap aan de rechterkant van het veld. In de 81ste minuut. Daar staan twee spelers. Bruins en ook Kolwijk bij de bal. Alleen Mount... Vormt het muurtje alle spelers op voor en bruns na in het strafschopgebied bij Vitesse. En het is Koolwijk die dan trapt. Maar dat lijkt ook nergens na die bal gaat. Meters naast het doel bij Pasveer. En die moet dan weer haast maken. Twee ballen in het veld. Ook dat nog. Vitesse staat achter op, het eigen, op eigen veld met 1-2. PSV tegen Heerenveen. Andy. Je ja, hebt wel eens dat mensen later komen. Uh, dan zitten ze vaak in vipbox en zo. En meestal uh, vervloek ik ze. Maar nu hadden ze volkomen gelijk gehad. Want we hebben 25 minuten gespeeld. Er is nog niks gebeurd. Nog geen kans, geen mogelijkheid. Ja, twee corners. En dat is eigenlijk het enige wat ik heb kunnen opschrijven. Nu Heerenveen in balbezit. 0-0 de stand. Gouzianejad, omdat Izzy zich verslikt. En daar uh, kan er niks mee doen. En dan uh, wordt de bal goed verdedigd. Maar wel weer opgevangen door Herenveen Dat iets meer aanzet richting het doel van PSV dan om want PSV speelt in een heel laag tempo. En eigenlijk, oeh, dit is een slechte bal zeg, van Eudegard. Uh, en dan kan er gelopen gaan worden door, uh, wilde ik zeggen Lozano... maar die wordt tegen de vlakte gewerkt door diezelfde Eudegard. En dat levert een vrije trap op. En een vermaning van Hiefler die uh, zegt tegen Eudegaard... dit is de laatste keer, niet meer doen. Anders krijg je me bij te maken en met mijn gele kaart. Uh, Stijn Schaars die klaagt over een overtreding die gemaakt zou zijn aan de andere kant. Daar is ook niks aan de hand. Maar wel deze overtreding van Eudegaard. Dat was een duidelijke op Lozano. Bal ligt halverwege de helft van Herenveen een beetje links uit het midden. En Lozano neemt die vrije trap. Gaat richting uh, de Jong. En dan wordt de bal wel het laatst geraakt door Kik Piri. En levert het een hoekschop op voor PSV. Moet het dan daarvan komen, van dat soort momenten... Want verder voetballend gezien, slechte basis van de kant van PSV... En weinig druk richting het doel. En Philip Cocu staat dan een beetje aan de zijkant met zijn handen in zijn zakken te kijken. En wat wolkjes te blazen. Want het is redelijk koud in Eindhoven. De hoekschop vanaf de rechterkant van Mauro Junior. Komt die bal voor het doel. Wordt half geraakt door een Heerenveener. En dat betekent dat de bal in ieder geval niet in de buurt van een PSV-speler komt. Maar het uitverdedigen is ook niet echt prettig. En dan gaat de bal via Ramselaar helemaal terug naar Jeroen Zoet. Vanaf de helft van Herenveen naar Jeroen Zoet. PSV gaat weer in de aanval. Maar het wordt tijd dat het een beetje tempo gaat maken. 26,5 minuut gespeeld. 0-0 bij PSV Heerenveen. En ook nog geen goals bij Chris Wobbe. Nak tegen AZ. Nee, maar wel twee ploegen die willen. Dus de verwachting is dat die zeker gaan komen. Hoekschop nu voor Nak. Vanaf de rechterkant getrapt. Verlengd ook en over uiteindelijk. Ik denk dat dat via El Alucci ging. Even kijken. Nee, dat is tevreden. Mitchell tevreden. De spits van Nak. Die uh, voornamelijk in de beginfase van deze wedstrijd uh, zich veelvuldig melden voor in. Wat snel ging liggen, wat oorlog wilde maken. En dan uh, de fanatieke aanhang van NAC, de B-side, reageerde daar dan op. Maar uh, schijstig van Kamphuis trapte er niet in. Het is een leuke open wedstrijd, ondanks uh, het feit dat er nog niet gescoord is. Overigens uh, kan Rijvloed Vloed behoorlijk hard trappen. Daar kwam Hatsidiakos ook achter. Want Vloed, uh, die stond op een meter of 18 van de goal van AZ, haalde voluit uit... Op, ja, het, uh, op de schaamstreek van Hatsidiakos, die meteen naar de grond uh, ging. En ik voelde die, uh, die klapper eigenlijk zelf ook al zeggen oeh, die had het erg moeilijk, Hatsidiakos, maar hij loopt alweer even. Nu is het uh, Jahan, Bax. Jahan Bax. wil de bal bij de tweede paal passen want daar is het weghorst. Maar NAC verdedigt keurig uit. NAC gaat echt de strijd aan. Nu is het tevreden. krijgt een duwtje van Hatsidiakos. De bal is op de helft van NAC. Angelinho, die al mooie duels uitvecht met uh, Jahan Bax. Toch twee spelers die de Eredivisie kleur geven. Die uh, krijgt de bal bij El Alucci. El van Mietjeu, die toch al veel overtredingen nodig heeft. De Noor fungeert als een soort stofzuiger op het middenveld van AZ. Ook daar reageert het publiek van Nak op. Dat moest toezien hoe Jahan een grote kans kreeg... een minuut of vijf geleden, paas van Mats Zeuntjes. Hij trapte hem in één keer diagonaal. Maar Bertrams, die redde knap, Nigel Bertrams. Ook nu dus tussen de palen, die keeperscarousel hier in Breda... is nu voorlopig ten einde gekomen. Want Bertrams mag het dus de rest van het seizoen gaan doen... Tenminste, dat segment voorlopig. Zes keer is er gewijzigd van Doelman. Het is toch ongelooflijk. AZ heeft nog altijd de bal. Mietje heeft hem. Op de as van het veld. Op de helft van uh, Nak. En dan gaat AZ naar voren. Maar voorlopig is het 0-0 in Breda. Mark Brasser in Ahoy. Uh, Federer tegen Seppi. Is het einde van de eerste set al uh, in aantocht? Nou, zo snel gaat het niet. Uh, Robert, 7 games zijn er gespeeld. 4-3 in het voordeel van Federer. Die zojuist voor de tweede keer de service van uh, Seppi heeft uh, gebroken. Nu dus zelf gaat serveren voor een uh, 5-3 voorsprong. Oh. Ik zit even naar wat uh, statistieken te kijken. En ja, het valt me toch wel tegen de, de, de service statistieken van Federer. Ik zei eerder al... ...in deze uitzending dat Federer zo geweldig serveert... ...dat zijn tweede service nou ja, sowieso de beste is uit het circuit... ...maar dat hij dat deze week heeft, ook heeft laten zien. Maar ja, die eerste service die hapert 54 ...en nu maar in op zijn eerste service. Eh, tweede servicepunten punten die hij wint, 33 procent. 4 uit 12 maar. Ja, dat zijn eigenlijk niet cijfers die we gewend zijn deze week van Federer. Heeft natuurlijk ook wat te maken met de kwaliteiten van Seppi... ...die goed kan uh, retourneren... ...dus daardoor komt er nog wel wat meer druk te liggen op die service. Maar die service zal beter moeten... ...wil Federer uh, wat makkelijker door zijn service games. Komen. Nu staat hij wel op 30-0. Slaat hij zojuist weer een, een ace. En hij heeft die break voorsprong dus te pakken. Uh, Seppi, ik zei het eerder al, dat is een, een jongen die niet echt onder de indruk is, is van deze entourage. Heeft in de top 20 van de wereld gestaan. Moeten we wel vijf jaar terug in de tijd. 2013. Maar ja, dit jaar ook nog gewoon een vierde ronde tijdens de Australian Open. Dan kan je echt wel, je echt wel tennissen. En laten we hopen dat hij deze break, terwijl het nu 40-0 wordt voor Federer. En die nu volley speelt. En een prachtig balletje. Oeh, die gaat net uit. Nou, dat wordt ingegeven. Seppi gaat een challenge doen. Ik wilde zeggen dat Federer nu met een love game naar 5-3 gaat. Maar laten we hopen dat Seppi dit niveau kan vasthouden. Dat hij er een wedstrijd van kan maken. Want een wedstrijd is er tot nu toe. Hoewel Federer dus een break voor staat. Het eerste, ja, het Eigenlijk had het eerste tikje al uitgedeeld. Ja, de bal is inderdaad in. Het Hawkeye geeft de umpire en de lijnrechter gelijk. Dat betekent dus een love game voor Federer. En dat betekent dat hij de, de break bevestigt. En dat de Zwitser in de eerste set op een 5-3 voorsprong komt. Federer dus op weg. Naar setwinsten, de eerste set... moet hij zometeen alleen nog zijn service houden of nu meteen breken. Goed, wat kan Vitesse nog bij die 1-2 achterstand thuis tegen Excelsior? Richard? Heel weinig, heel weinig. Excelsior heeft veel de bal. Op basis van de tweede helft is de voorsprong ook gewoon terecht. Want Excelsior... Blijft vooral rustiger aan de bal. Heeft ook meer mogelijkheden gehad dan uh, Vitesse. Dat eigenlijk maar één keer gevaarlijk is geweest in de tweede helft. Met een uh, grote kans voor Castaños. Nu wordt de bal erin gepompt door Karafayev, Hij uh, ook door Frezer in het veld gebracht als vervanger van Dabo. Die ook liep te schutteren als rechtsback achterin. Nu is het uh, Vaaye die in de fout ging. Maar eerst naar uh, Nak, naar Chris. Ali Reza, Jahan Baks speelt het beste seizoen uit zijn carrière. Scoort voor de elfde keer dit seizoen en voor de eerste keer vanavond. Diagonaal hoog in de touw. De bal werd pan klaargelegd door Wout Weghorst. Die de bal ontving van Thomas Aouijan. Ging allemaal over de grond. Goed uitgespeeld en uiteindelijk tikte Weghorst hem naar Jahan Baks. En die kon vol uithalen vanaf een meter of twaalf. Bal dus in de goal. AZ leidt 0-1 in Breda. Terug naar Richard. 88e minuut. Vitesse heeft de bal. Eén tweede voorsprong voor Excelsior in Arnhem. Berens nu aan de linkerkant even uitgeweken. Ook hij onzichtbaar. Met al zijn ervaring toch nog niet een echte versterking gebleken. Voor Vitesse. Voor een hoop geld gehaald van het Engelse Redding. Maar ook deze bal diep op Castanjos. Is absoluut niet op maat. en zwarthoed met al zijn ervaring. Neemt alle tijd om die bal dan weer uit te trappen. Vermeulen staat klaar om nog in te vallen. En we gaan richting de 90e minuut. Vitesse dat uh, al langs tijd niet verloor thuis. Wel heel veel gelijke spelen. Veel matige wedstrijden. Maar in 2018 toch behoorlijk wat punten bij elkaar gesprokkeld. Langzaam weer omhoog op de ranglijst. Vorige week tegen Feyenoord. 3-1 overwinning. Dat was wel een goede wedstrijd van Vitesse. De beste in de tweede seizoen zelf. Maar vanavond is het bar en boos Van der Werf kopte de bal. Niet op maat. Dan gaat daar Van der Werf opnieuw een duel aan met Van Duinen. Die gaat makkelijk naar de grond. Van der Werf krijgt zelfs een gele kaart. Het is de in de tweede helft voor Vitesse. Eventjes uh, spieken Bruns kreeg al geel. Serero kreeg al geel. En Thomas Oudekotten. De vervanger van Gouram Kasia in de eerste helft. Ook al in het boekje van Manschot. Excelsior gaat wisselen van Duinen. Hij misschien wel de matchwinner. Gaat naar de kant. Natuurlijk moet hij van ver komen. Helemaal aan de overkant van het veld. En Vermeulen voor de laatste minuten van dit duel in Arnhem. Federer Seppi in Rotterdam. Mark. Ja, het uh, ging opeens heel erg snel. Federer die stapte even op het uh, gaspunt. Die breken was er, die beschreef ik al. Toen kwam er een, een love game overheen van Federer naar 5-3. En zojuist heeft hij Seppi opnieuw gebroken. De tweede breek op een rij. En dus is de eerste set gespeeld. Set uh, 6-3. Ja, en dan krijgt Andreas Seppi. En hij heeft die aardig gespeeld in die eerste set. Maar krijgt hij toch een paar behoorlijke klappen om zijn oren. Twee keer een break en een love game tegen. Hopen dat hij daarvan herstelt in de tweede. Goed. Andy in Eindhoven bij PSV tegen Heerenveen. Nog geen schoten op doel gezien. Dat is toch wel opvallend. Terwijl we al 33,5 minuten hebben gespeeld. Staat dan ook nog altijd 0-0. Nu een hoekschop voor PSV. De vierde in deze wedstrijd. De voorgaande drie hebben weinig opgeleverd. Als ik kijk naar Heerenveen. Het moet echt vanaf de rechterkant komen. Met Denzel Dumfries. Die een paar keer de bal voor het doel kon gooien. Maar niet goed genoeg. De hoekschop vanaf de linkerkant. Komt voor het doel. En wordt ingekomd. En dat is 1-0 voor PSV. En het is Arias. Als ik het goed zie. Die scoort. Inderdaad. Santiago Arias. Mee naar voren gegaan. Hij was wat ongelukkig in deze wedstrijd. Maar scoort wel. Zijn dus tweede doelpunt uit, uh, deze, in deze competitie. Voor PSV. En een hele belangrijke eerste. In de 94. 30e minuut komt PSV op voorsprong 1-0 Santiago Arias. Wat kan Vitesse nog in die slotfase tegen Excelsior? Richard. Ja, het richt heel weinig uit in de tweede helft. Sowieso in deze wedstrijd weinig kansen voor Vitesse. Eén tweede voorsprong voor Excelsior. Het gezicht op onweer bij trainer Henk Vrezer. Die zal straks met behoorlijk wat termen, denk ik, na afloop gaan komen. Over het veldspel van zijn ploeg. Nu Cerrero. de frustraties, die lopen hoog op. Gaat eventjes met het hoofd tegen Bruins aanstaan. Het is allemaal niet zo heel ernstig. Hadouier staat langs de kant. Gaat ook nog komen in de ploeg van Mitchell van der Gaag. De derde en laatste wissel. Terwijl er een vrije trap gaat komen voor Vitesse. Een standaard situatie. Daar scoort Vitesse veel uit. Misschien gaat het dan alsnog gebeuren in de extra tijd. Drie minuten zijn erbij gekomen. Mount met de vrije trap. Maar niet gevaarlijk voor Zwarthoed. En natuurlijk houdt hij ook deze bal weer wat extra lang vast. Naar de... Na twee minuten was het raak via Castaños. Het begon dus goed voor Vitesse op slag van rust. Fajk met een afstandsschot 1-1. En Van Duinen, de spits van Excelsior, maakte dus in de tweede helft de 1-2. Een beetje een vrommelgoal. Achterin ging er van alles mis. Met name bij Faye die de bal zomaar inleverde. Nu is het Vermeulen ingevallen. Gaat de bal nog een keertje naar voren. Faye doet dat met een hoge bal. Maar Mathij heeft... Vervolgens alweer gekopt richting de middenlijn. Serrero balverlies. Dan is het Bruins met een balletje naar voren richting Elbers. In de omschakeling gaat Excelsior Vitesse nog meer pijn doen in de extra tijd van deze wedstrijd. Met Elbers op de rand van het strafsopgebied Wordt verdedigd door Thomas Oudekotten. Ja, dat scheelt toch ook wel weer een hoop Kasia die vroeg uitviel. Rots in de branding achterin. Als hij er niet is de leider van Vitesse centraal in de verdediging. Dan valt daar een hoop ervaring en een hoop rust weg. Er gaat nog één wissel. Komen. Aan de kant van Excelsior. Hadouier mag gaan komen om nog even wat tijd te rekken aan de kant van Vitesse. En uh, Stanley Elbers, hij gaat eraf. Speelde een belangrijke rol. Zeker in uh, de omschakeling is een, een snelle buitenspeler die vaak voor veel gevaar zorgde. Achterin bij Vitesse en hij nu naar de kant. En dat betekent Hadouier voor de laatste minuut. Manschot, kijk nog eens op zijn klokje. Excelsior maakt... Uh, of uh, boekte vijf overwinningen al van tien uitwedstrijden. En behaalde uit ook veel meer punten dan thuis. Zestien. En dan komen er waarschijnlijk nu drie bij. Deze bal wordt slecht verwerkt door Karami. En opgevangen door Voor. Voor dan even terug naar Serrero. Serrero, bal naar de buitenkant. Moet er een voorzet komen van Karavaev, de Rus. bal wordt gekopt door Matthij. Die uh, heeft veel lengte. Berens brengt de bal dan nog een keertje terug naar Bruns. Maar daar zit dan weer een voet tussen van Fijk. Zo verdedigt iedereen, ook de aanvallers bij Excelsior om de voorsprong richting het eindsignaal te halen en dat gaat nu... Ook zeker gebeuren, want Excelsior wint deze wedstrijd. Van Duinen valt de verzorger met uh, een grote lach in de armen. Excelsior boekt een belangrijke overwinning. Pakt weer drie punten en gaat gewoon richting lijfsbehoud. Met nu al uh, 27 in totaal. Dat is toch een uh, hele knappe prestatie. 29 zijn het zelfs. En Vitesse verliest op eigen veld dus van een ploeg die daar gewoon recht op heeft... Zeker op basis van de tweede helft. Eindstand in Arnhem. 1 voor Vitesse, twee voor Excelsior. Ja, en uh, Kenaga. Excelsior gaat nu ook over uh, Heracles heen met 29 punten. Dus uh, en Heracles moet morgen natuurlijk nog uitspelen tegen Feyenoord. Nak tegen AZ. Uh, lekker avondje nak, maar ze staan wel 1-0 achter, Chris. Ja, en ze moeten nu alle zeilen bijzetten om AZ bij te houden. Vier mogelijkheden achter elkaar voor de gasten die toch op dit moment even laten zien... dat ze over meer voetbal en de kwaliteiten beschikken. Waar het vorige week tegen VVV zo stroef ging, gaat het nu zo vloeiend, zo mooi. Zojuist een aanval vanaf de rechterkant van het veld. Het was Jehan Baks die de diepte in werd gestuurd. Op de achterlijn een hakje naar de meegelopen Swenson. Die geeft hard en laag voor en in één keer is het til die de bal goed raakt... En op de pantoffel nemen. de bal knalt keihard op de lat. Daarna was het Weghorst. Idrissi vanaf de linkerkant van het veld. En zojuist weer Weghorst die een intikkertje... Ja, miste. Of in ieder geval tegen Bertrams aanschoot. Dus NAC moet echt goed gaan opletten dat AZ hier niet weg gaat lopen. Want Nak verschuilt zich niet. En daarvoor verdient de ploeg zeker een compliment. Maar ja, speelt het ook met vuur. Want het voetballende vermogen van AZ ligt dit seizoen gewoon heel hoog. Dat zich op de ranglijst natuurlijk een beetje het niemandsland bevindt. Tussen plek 4 en plek 2. Acht punten los van Feyenoord. En 7 is de afstand naar Ajax toe. En natuurlijk wil AZ richting die tweede plaats opstomen. Maar ik ben heel benieuwd of ze dat dat dit seizoen nog voor elkaar gaan krijgen. Voorlopig nu maar in Breda is het weer Johan Bax... die weer zijn oude zelf is. Zo lijkt het. Hij legt de bal breed naar... Söntjes, Söntjes dan naar Mietje, die een belangrijke rol speelt bij AZ. Controlerend, heel belangrijk is, maar steeds verder naar voren toe komt. Gaat de bal naar Wuitens, die ingeschoven is als centrale verdediger. Bal naar de buitenkant, Oujan. Oujan tijd voor een voorzet. Tegen Verschuren aan, moet Ambroos, die eigenlijk als aanvaller op het wedstrijdformulier staat... maar voornamelijk een soort verdedigende binnenvelder is geworden. Omdat Oujan goed op hem doorjaagt, wordt de bal uiteindelijk maar over de zijlijn geschoten. En mag AZ gaan inwerpen. Veertigste minuut in het Radverlegstadion. AZ leidt nog altijd met 1-0. Jongen, jongen, je kunt hem er ook zelf in schieten als Heerenveen zijnde. <coughs> Sorry, nu liet het aan uh, Luc de Jong over. De manier waarop Kick Piri. Die bal zomaar inlevert bij Luc de Jong. En die heeft dan de hoek voor het uitkiezen. En is Martin Hansen kansloos. Het is de tweede kans, tweede mogelijkheid in de wedstrijd voor PSV. De eerste was een paar minuten geleden. De hoekschop van Lozano, zijn zevende assist. De doelpunt te maken was Arias. En nu kick Piri niets aan de hand. Hij gaat pingelen in zijn strafschopgebied. Levert de bal in bij Luc de Jong. En die maakt zijn doelpunt, zijn negende van dit seizoen. De aanvoerder van PSV. En zo vlak voor rust lijkt deze wedstrijd al gesproken. Speelt, want Herenveen kan er niets tegenover zetten. Aanvallend niet, maar ook verdedigend niet. Tjonge jonge, jongen, wat werd dat weggegeven, zegt die tweede goal door Herenveen. En zo, vlak voor rust, leidt het team van Philip Cocu. PSV met 2-0 tegen Herenveen. En act tegen AZ, Chris Wobbe. Uh, bijna rust, neem ik aan ook. Ja, 44ste minuut, stand... 1-0 in het voordeel van AZ. Dus op het scorebord staat 0-1. NAC niet meer gezien in het strafschopgebied van AZ. Marco Bizzot, uh, ja, die hoeft nauwelijks in actie te komen. Het is AZ dat uh, na de goal vijf grote kansen creëerde. Maar ze niet wist te benutten. Dat is toch wel uh, een van de dingen die je moet verbeteren in Alkmaar. En NAC blijft voetballen. Dat verdient echt een compliment. Nu dan een lange bal op Angelino. Is het uh, Nu Johan Bak die de bal mist. Angelino kan aannemen. En dan maar laag voorzetten. Komt de bal bijna voor de voeten van Ambrose. komt hij. Ambrose. Ambrose naar de bijna. Angelino gezocht. Dan gaat de voorzet naar Rijvloed. Vloed kan schieten uit de draai. Komt De bal weer bij Ambros Terecht op de paal. En dan is er ook nog buitenspel geconstateerd. Hier moet Nak in blijven geloven. Terwijl Ambros nu naar de linkerknie grijpt. En Bisot naar het rechteronderbeen. Ik ben wanneer die twee zijn met elkaar in aangekomen. gekomen. Zo zie je maar. nak 20 minuten niet meer gezien. Was helemaal een beetje duizelig getikt. We gaan naar PSV toe. Ja, een rode kaart. En voor wie? Volgens mij voor Lozano omdat hij een slaande beweging maakt. En was het niet Lozano die. Geeft u de scheidsrechter Hichler een hand. Even kijken wat er gebeurd is. Lozano krijgt de bal. Ja, die slaat ja. met zijn rechterhandarm in het gezicht van Lucas Woudenberg. En dat betekent uh, rood. Goed gezien door Hichler. En hij kreeg ook al rood in de uitwedstrijd van PSV tegen Herenveen. Die eindigde in 2-0 voor Herenveen. Maar nu moet Lozano dus naar de kant. En dat heeft natuurlijk gevolgen. Want volgende week staat de wedstrijd uit bij Feyenoord. Ich habe es en dat is een belangrijke wedstrijd. En de wedstrijd daarna is ook tegen Feyenoord voor de beker. En misschien dat Lozano wel twee wedstrijden krijgt. Omdat hij al eerder rood heeft gekregen dit seizoen. En nu slaan direct rood Lozano naar de kant. PSV met 10 man. We zitten in de extra tijd. PSV staat wel met 2-0 voor. Maar het is inderdaad een slaande beweging van Lozano. En dus een terechte rode kaart. Gegeven door scheidsrechter Dennis Hichler. En PSV moet minimaal 45 minuten. Plus nog extra tijd van de eerste helft Met 10 man tegen de 11 van Heerenveen. En misschien geeft dat Herenveen een beetje hoop. Kijken wat ze kunnen. Woudenberg speelt de bal naar uh, uh, uh, Schaars. Schaars met zijn linker. Ja, Tempo zit ook bij Herenveen. Ik vind ze zo matig spelen. Er moet echt iets enorm veranderen naar rust. Wil Heerenveen het uh, ook de team van PSV moeilijk maken. Udegaard heeft de bal. Kijkt om zich heen. Wie loopt er vrij? Alles staat stil. En dus gaat de bal maar weer in de breedte. Gaat het uh, naar Schaars. En dan gaat de bal naar uh, Torsby. Torsby naar de linkerkant. Naar Woudenberg. Die krijgt Heel veel fluitconcerten, maar die kan er niks aan doen. Dat uh, Lozano hem in het gezicht sloeg. Bal zit nog altijd voor Herenveen, maar dan zegt Hitler: 'het is rust.' Een fluitconcert richting Hitler, niet richting PSV. Want PSV leidt bij rust door een doelpunt van Arias en een doelpunt van de Jong met 2-0 tegen Herenveen. En bij een AKZ is het ook uh, rust. Daar 0-1, doelpunt uh, Jahan Baks. Zometeen een kwart voor negen begint Ado Den Haag tegen Willem 2. Eerder al afgelopen, Vitesse tegen Excelsior 1-2. Dan schaatscoach Jillet Anema. Die is nog steeds het onderwerp van gesprek naast de schaatsbaan. Uh, de schaatscoach heeft zich tijdens de Olympische Winterspelen van 2014 in Sochi... schuldig gemaakt aan een poging tot matchfixing. Dat meldde de Volkskrant afgelopen donderdag op de dag van de 10 kilometer. Een reconstructie met daarin de reactie van Anema... en die van chef de mission, Jeroen Bijl, bij Henri Schut. Voor wat er precies gebeurd is... moeten we vier jaar terug in de tijd naar de Spelen van Sochi. Tijdens een teamvergadering van de ploegenachtervolging... doet Anema Koops een voorstel. Anema is in Sochi begeleider van de Franse achtervolgingsploeg... en Anema is bang voor een afgang. Hij vraagt aan bondscoach Ari Koops... of Nederland het in de eerste ronde... waarin Frankrijk de tegenstander is, rustig aan kan doen. In ruil daarvoor belooft Anema Koops een zekere overwinning. De bondscoach van Nederland, Ari Koops, gaat niet mee in het plan... en Anema wordt door NOC NSF op zijn vingers getikt. Hij krijgt na de Spelen op 11 maart 2014 een brief van NOC NSF. In de brief staat dat het door Anema gedane voorstel... een schending van de belangrijke Olympische waarden en waarden van de sport in het algemeen is. De Volkskrant kopt matchfixing en een enorme rel is geboren... Chef de mission Jeroen Bijl en technisch directeur van de KNSB, Ari Koops, reageren... maar zij verwijzen de meeste vragen door naar de top van NOC NSF. Laat op donderdag staat de algemeen directeur van NOC NSF, Gerard Dielissen, voor een camera. Hij vertelt dat ze vier jaar geleden het sturen van de brief een adequate maatregel vonden... maar dat ze na de publicatie in de Volkskrant alsnog actie hebben ondernomen. Het IOC heeft de stukken. Nou, We gaan ook in overleg met het IOC. En we hebben ook de vraag gesteld of we het toen wel of niet hadden moeten melden. He, toen hadden we de overtuiging op basis van de stukken dat dat niet nodig was. Maar we gaan graag met het IOC in overleg. Uh, om te kijken of we dat toen wel of niet hadden moeten doen. En dan zullen we met het IOC verder in overleg treden. En uh, als we dat wel hadden moeten doen. Nou, dan horen we ook wel van het IOC hoe we dat recht kunnen zetten. Ja, eigenlijk waar het ook over gaat, als het zoiets als dit wordt, dit wil je niet, hè? Dit is precies wat je niet wil tijdens de Olympische Spelen. Nee, nee het is de, de, de, de, tijdens de Spelen, de timing was van dat stuk was natuurlijk super beroerd. Ik kan me gewoon niet beroeren. Ja. Dan gaat het gelijk in zo'n uh, zo ploeg ook leven. Nou, er zitten ook nog een paar hoofdrolspelers die die dag uh, aan de bak moeten. Hoe ben je, daar, dat wel... hoe ben je daarmee omgegaan in, in die ploeg? Nou, ik heb zoveel het, het, het, het, het, het, het mogelijk buiten die ploeg gehouden. Dat ja? was ook ja. mijn, mijn reactie. Dat het blijven doen, hè? Want nee, Jorrit kreeg het mee en het nee. was de dat hij moest rijden. Ja, dus, uh, nou, ja, uh, uh, uh, Ademan kreeg het natuurlijk mee. Ik heb daar kort met, met hem over gesproken, dat heb ik al eerder gezegd. En voor de rest uh, geprobeerd buiten de ploeg te houden. Uh, uh, en uh, Jillet samen met Jorrit gewoon zijn voorbereiding. gedaan. heeft hij gewoon zijn eigen ding kunnen doen. Ik, uh, In dit geheel, hè, verwijt je dan jezelf iets? Want jij, jij, jij wist dat dit er was. Uh, je weet ook, Jillert is Jillert. Dat komt vroeg of laat een keer naar buiten. Dat kan je bijna uh, op je vingers natellen. En dan is hij is gewoon mee. Ja, nou misschien, je kan misschien... Je, dat ik misschien iets onderschat heb... Ik had niet verwacht dat het nu naar buiten zou komen. Omdat het al vier jaar uh, uh, geleden was. Uh, nou, wat Jillert zei is dat, dat hij... Uh, of, of ik geloof dat de journalist was... dat er wel meerdere keren bronnen waren geweest... die er iets hadden over gezegd. Dus ik had niet het idee dat het nu alsnog naar buiten zou komen. Ja, en dan met terugwerkende kracht, had je dan Jillet Anema moeten meenemen? Ja, zoals het nu is afgehandeld vind ik nog steeds dat ja. ik Jillet Anema We gaan even naar hem luisteren. Het heeft een paar dagen geduurd. In eerste ja. instantie kon of mocht hij niks zeggen vandaag. Sprak Bert Maldring met Jillet Anema. Nou, het is zo dat uh, vier jaar geleden, in juni 2014... werd mij voor het eerst door een journalist verteld... je werd berispt, hè? En uh, dat is mij verteld door enzovoort enzovoort op die en die gelegenheid...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 Ja, ja die, die brief. En, en de, daar stond in dat volgens mij zoiets is dat er mee afgedaan of dat enzovoort. En dan denk ik van, oh, het is klaar. En toen heb ik in alles brander gegooid. Het is wel best. Het wist je is... toch dat je waarschuwing gehad had? Ja, nou, ik weet niet of dat een waarschuwing was. Ik heb een brief gehad. Maar ja...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 Nou, de reuring heb je al. Ja, Evans zegt er dus wat van. Je is nou, dat je de, mateloos... De, de, in, nou, de, de, de, de vraag is natuurlijk... want in, in, in, in, het, uh, in het nieuws horen wij dat, dat uh, deze zaak aanhangig is gemaakt bij het IOC. En hij zegt dat het niet waar is. Nou, volgens mij zegt hij het niet helemaal. Hij, hij laat dat bij het, uh, het NOC. Ja? Uh, aanhangig is denk ik groot woord. Het, is in ieder geval in, het IOC is geïnformeerd. Dat is wat ik weet. Ook uh, wel duidelijk, we hebben met hem besproken... en hij heeft zelf aangegeven dat hij niet wil reageren naar de pers. Ja. Dus niet ja. dat dat van ons komt. Okay. Dat idee moet er echt niet zijn. Want hij wilde ook echt zelf dat hij zei... Van, uh, ik wil ook niet dat die ballast op die ploeg komt uh, de aankomende week. Ja, chef de mission Jeroen Bel was dat bij uh, Henry Schut. Goed, Mark Brasser. bij Federer tegen uh, Seppi. Halve finale in Rotterdam, eerste set 6-3, Federer. Ja, daar leek het uh, heel snel, of ging het eigenlijk heel snel... Hè, van 3-3 in die eerste set naar uh, 1-0 voorsprong... setwinst en 1-0 voorsprong voor Federer in de tweede. Daar pakte hij vier games op een rij. Nou, dan hou je je een beetje een hart vast. Want ja, als Federer gas gaat geven, hè, als hij zijn draai gevonden heeft... als die service gaat lopen, dan denk je... ja, Seppi zou er wel eens niet meer aan uh, te pas kunnen komen. Maar Italiaan herstelt ze goed in uh, de tweede set. Daarin gaat het uh, toch weer uh, gelijk op... Het is 4-3 voor Federer. 7 games gespeeld dus in de, de tweede set. Het is zometeen de Seppi die gaat uh, serveren om de stand weer uh, gelijk te trekken. Aardige wedstrijd. We zien af en toe uh, mooie dingen. Uh, het is nog niet helemaal dat het Sportpaleis nou uit zijn dak gaat. Maar we zien af en toe mooie versnellingen van Federer. We zien af en toe een prachtig dropshot. Twee of drie prachtige dropshots van uh, de Zwitsers, Zwitser gezien. En, uh, maar goed, een echt een heel erg spannende, uh, prachtig, zinderende, geweldige halve finale. Dat is, het, uh, dat is het nog niet. Kan natuurlijk nog komen... Uh, moet Seppi in ieder geval deze tweede set gaan, gaan pakken. En of, hij dat, of hem dat gaat lukken, dat uh, moeten we nog zien. 6-3 dus in de eerste set in het voordeel van Federer, de Zwitser, Leidt uh, in de tweede. Het gaat nog op service met 4-3. Goed, dankjewel Mark. Voor nu gaan we even kijken bij uh, Ragnar Niemeyer In het altijd uh, zweervolle Zuiderpark. Dat natuurlijk uh, extra zweervol is aangekleed naar die persconferentie van vanmiddag. Dat uh, Ad Melkut de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissaris is geworden. Ja, Melkertbaan, die grap ja, ja. was uh, snel Tuurlijk. gemaakt natuurlijk. Ja, uit de politiek uh, van Den Haag naar de voetbalclub Den Haag. Ook uh, de Chinese Kees Jansma, om het zo maar te zeggen, heeft een uh, plekje naar verluidt. Mocht of wilde De echte Kees Jansma, niet in de RVC, het controlerend orgaan. Bovendien uh, bekijkt wat uh, ja, de dagelijkse leiding, de directie uh, uitspookt. Uh, ja, wat moet je erover zeggen? Uh, er zit altijd een risico aan bij Den Haag, zeker met de Chinezen op de achtergrond. Hij zal de woordvoerder zijn als daar het geld bijvoorbeeld niet wordt overgeboekt. Dan staan we met z'n allen natuurlijk voor de deur van Melkert om te vragen hoe dat zit en hoe of wat. Dus ja, het aflooprisico bij Adol is aanwezig, maar hij stapt erin. Als Feyenoord-fan, dat herkende hij overigens ook op die uh, korte persconferentie. Waar we overigens geen echte gesprekjes mochten opnemen. Alleen uh, wat centrale vragen uit de zaal werden beantwoord. Nou, dat heet dan tegenwoordig dus een persconferentie te zijn. Wat typisch. Voetbal doe maar even. Ja, je bent er toch. Ja, zo is dat. Uh, tegenvaller bij Willem II, laat ik daar eens mee beginnen. De nummer 14, laagste ploeg van deze twee. Ado is de nummer 14, 12 punten meer, 6 uh, Posities hoger op de ranglijst, maar toch een groot verschil in punten. En uh, op het laatste moment is Rienstra met buikklachten, een soort griep zal dat zijn, afgehaakt. En Eon 1-0 staat daarom voor het eerst in de basis, de oude speler van, van Ajax. De landskampioen met Ajax ook. We zien Louis voor Heerkens, de rechterverdediger de laatste tijd, maar die is ook ziek. En Lewis maakt niet altijd een geweldige indruk. En als hij straks te maken krijgt met bijvoorbeeld Giraldo Becker bij ADO... zouden dat nog wel eens leuke duels kunnen worden. We zien Meisner in het elftal staan. Die is gehuurd van ADO, centrumverdediger. Een uh, goede vriend van Tom Beugelsdijk die uh, vorig jaar in de 1-0 de winnende maakt. En ADO is uh, ongewijzigd, wat twijfelgevallen... Ook niet allemaal even fris. Beetje ziek. Beetje dit, beetje dat. Valkenburg, Kanon en Bekker. Over wie ik het had. Maar die zijn allemaal beschikbaar voor Fons Groenendijk. Die misschien wel, wie zal het zeggen. Als Ado het goed blijft doen, de play-offs gaat halen. Achtste plek ja, zou genoeg kunnen zijn. Dus uh, we gaan ervoor zitten. Ado, normaal gesproken, favoriet. Willem 2, de halve finalist in het bekertoernooi, Verloor vorige week, ondanks een paar dikke kansen. Zeker ook voor Okbetsje, die er toen ook bij was. Nu weer natuurlijk de spit van Herakles met 1-0. We gaan het zien, het stadion zit redelijk vol. Het is ook hier wel eens voller geweest op het Haagse kunstgras. En de scheidsrechter, die wordt gade geslagen door zowel de scheidsrechters baas Dick van Egmond... Als een ja, zeg maar persoonlijke burgeleider Jan Wege gereef is is die 26-jarige Joey Coy, het talent van de KVB. Waking up in Venice, somewhere by the pier. Slowly shaking up the sand. How did I get here under the fallen tree? what am i doing here I got In de middel, de tweede helft bij een nacht tegen AZ. Chris, op een of andere manier heb ik het gevoel dat er nog wel wat gaat gebeuren. Ja, dat idee heb ik ook terwijl hier Bissot gelijk onder druk wordt gezet... terwijl je die woorden uitspreekt, onder druk gezet wordt door uh, Rai Schiet de bal snel weg. Maar Nak pikt op. Het is Schoofs. Die wordt bereikt. Maar nu wordt afgeschermd door AZ. En nu kan Osama Idrissi ontsnappen aan de linkerkant van het veld. Weghorst wil hem in de diepte. Maar Idrissi komt naar binnen toe. Vindt Til. Til kan gaan uithalen. Dat doet hij. Schot wordt van richting veranderd. En hij zit erin ook via Angelino naar Robert hebt Voorspellende gaven denk ik. Want het staat 2-0 in dit geval voor AZ. De eerste AZ-uitbraak is een feit. En meteen wordt er gescoord. AZ dat in de eerste helft zo dominant was na die 1-0. Nak putte hoop uit die bal op de paal. In de slotfase van de eerste helft valt manmoedig aan. En even is het daar het balverlies. En daar dan de snelle omschakeling. Goede keuze van Idrissi om naar binnen te trekken. Hij vindt til. Til haalt uit. En via Angelino dus 2 tegen 0 voor AZ. Nou, en dan is deze wedstrijd denk ik wel gespeeld. Want het voetbalvermogen vermogen van de Alkmaar dus is gewoon groter dan dat van Nak. Iemand zet op Twitter... AZ heeft in de eerste helft Nak dronken gespeeld. En dat is eigenlijk wel prima voor een avondje Nak. Maar ja, dat klopt wel. Maar het stond toen nog maar 1-0. Nu staat het 2-0. AZ erg sterk. En ik hoop voor de wedstrijd dat Nak gewoon blijft doorgaan. In zichzelf blijft geloven. En niet de kop laat hangen. Want dan kan het nog wel eens een uh, vervelende avond gaan worden voor de thuisploeg. Met het prachtige publiek in het heerlijke stadion. Echt een aanwinst voor de eredivisie. Dus je hoopt natuurlijk aan het einde van het seizoen dat Nak uh, nog steeds... Uh, ...bij de goede kant van ja, de ploegen zit zal ik maar zeggen en niet gaat degraderen. Maar goed, dat is toekomstmuziek. Nu is de realiteit dat Svensson namens AZ aan de rechterkant naar voren toe komt. Vindt Jahan Baks. maakt de bal keurig vrij. Legt terug op Mietje. op de helft van Nak. Mietje gaat naar het midden toe. Die gaat de korte combinatie aan met Jahan Baks. Dan moet Seuntjes even terug, maar die draait om zijn as heen. Seuntjes wil gaan steken. Ja, de druk blijft van AZ. We zitten in de 49e minuut en de Alkmaarders leiden met 2-0. Ja, en dan toch wel die opmerkelijke slotfase van de eerste hel bij PSV Heerenveen... met die rode kaart wegens de slaande beweging van Lozano. Toen stond PSV al met 2-0 voor, en die. Dan is de vraag, ja, dan, wat heeft de coach in de rust gezegd? Dat weet je natuurlijk niet, maar kan je het wel een beetje zien? Met name de coach van Heerenveen dan. Ja, dat kan ik zeker zien. Want Henk Veerman is gekomen. En Kik Piri, die die enorme fout maakte achterin. Die centrale verdediger is eruit gehaald. Dus een verdediger eruit. aanvallen erbij bij Heerenveen. En ik moet mezelf nog even verbeteren. Want ik zei bij die rode kaart in uh, alle hectiek... dat hij uh, uh, misschien ook wel de bekerwedstrijd tegen uh, Feyenoord mist. Uh, Loza uh, Lozano. Maar die waren natuurlijk al uitgeschakeld door datzelfde Feyenoord-PSV. Dus uh, dat, uh, waar ik zei PSV moet ik zeggen Willem II. Maar daar speelt Lozano niet nu wel. Heerenveen. Als Lucas Woudenberg de bal krijgt, dan uh, wordt hij steeds uitgefloten. Dat is de linksback die nu de bal krijgt, zoals je hoort. Ja. <laughs> ja, alsof hij er iets aan kan doen. Het was natuurlijk ja. hartstikke stom van Lozano. Die uh, uit uh, een directe rode kaart kreeg. En nu thuis, nu ook een flinke overtreding. Ja, terecht hoor. Wat is dit met PSV op een plek waar het ook helemaal niet hoeft? Hendricks nu, een gele kaart. Uh, Lozano dus uit en thuis tegen Herenveen een direct de rode kaart. En er is maar één speler die dat eerder uh, is overkomen in de Nederlandse competitie. En weet je wie dat is? Dat is wel grappig. Dat is uh, Douglas de Nederlander, die ooit Nederlander werd voor Rita Verdonk. En uh, hij uh, speelde bij FC Twente en hem lukt het zowel in de uit- als de thuiswedstrijd tegen AZ. En in die uitwedstrijd weet ik nog dat hij helemaal... ...gek werd en uh, naar de kant moest worden geleid. Nu een vrije trap voor Stijn Schaars, voor Herenveen. Slechte balzicht, gaat zomaar in één keer over de achterlijn... ...tot de luid gejuich van het PSV-publiek. Want PSV staat wel met 2-0 voor... ...maar staat ook met 10 man tegen de 11 van Herenveen. Ja, en dan kijken bij uh, Ragnar Niemeijer... ...hoe het gaat in de beginfase van ADO tegen Willem 2 nou, Eerste kans hebben we gehad. Het staat 0-0 uh, na bijna 4,5 minuut uh, in het voorpark in Den Haag. Vrije trap, El jatti overtreding van Lewis... Een verdediger wat ik eerder zei, bij Willem II. Oppassen, de ja, vervanger uh, hij, uh, doet het niet uh, grootste de laatste weken. Maakt een overtreding op Meijers. Vrije trap El Kajati aan de rand van uh, het strafschopgebied. Richting de eerste paal. Goed getrapt door El Kajati maar een redding van Branderhorst. En een rebound was er nog voor, voor Immers. Maar die ging over het doel heen van Willem 2. Dat nu mag gaan gooien. Diep op de Ado-helft. Dat gaat doen met Simikas, de linker verdediger. Ingeleverd. Bekker aan de rechterkant. Bal de diepte in gestuurd richting Johnson. De spits, maar geen controle bij hem. En dus gaat de bal terug bij Willem 2 naar Branderhorst. Het is Willem II achterin. Het is balbezit van Kirivella. Die zich even heeft gemeld tussen zijn centrumverdedigers in Latschman. Dan gaat het terug naar Brandenhorst. En dan naar voren toe. Lange trap van de keeper. Die wel talentvolle lijkt te zijn. Laatste held in die penalty serie tegen Rode JC. Dat nog wel bij de burgerrechten gaat klagen over die halve finale plaats van Willem II. Maar uh, nou ja, of dat kans van slagen heeft, lijkt van niet Willem II. Zal toch normaal gesproken gaan spelen in de Kuip tegen Feyenoord. Overname van de Tilburgers. Als Ado even op de helft is beland van de Tilburgers. Balletje doorgestoken richting uh, Fransol. Dat was het plan. Bal komt niet aan. El Kayati uh, ja, heeft een trucje in huis. Maar... Wordt doorzien door Meisner. Duel op de middenlijn met Ebuehi, El Kayati. Oh, wow, wow, wow, wow. Dit soort ballen heb ik net iets te veel gezien de laatste tijd. Maar goed, Chris, hier 0-0 en bij jou 0-3 Ragnar. Het is Mats Seuntjens. zoon van Breda. Zo lang gespeeld hier voor Nak. Hoopt op een liefdevolle ontvangst. Kreeg hij. En hij bedankte die liefde. Door te scoren voor AZ. Schoot maar eens van afstand. AZ toch bekend om het combinatievoetbal. Dat het soms iets te ver wil doorvoeren. Nu zag Seuntjes Bertrams iets te ver voor zijn doel staan. Kwam allemaal vanuit een vrije trap. En in één keer schiet. Seuntjes dus, die bal wordt onderweg aangeraakt. En die kan Bertrams natuurlijk nooit meer pakken. Net als eigenlijk bij de goal van Gustil, ook die werd getoucheerd. Dan kunnen we veel van Nigel Bertrams zeggen. In zijn inmiddels zesde wedstrijd voor Nak. Maar aan de afgelopen twee goals had hij echt geen schuld. Die eerste eigenlijk ook niet. Want het was gewoon een prima doelpunt van Jan Bax. Maar AZ dus heel comfortabel op 3-0 in Breda. Waar het heel vaak zoveel moeite heeft gehad. Maar die derde plaats die blijft voor sowieso in Alkmaars bezit. En het schuift in ieder geval weer op. Want die drie punten. Die die moeten echt wel naar een zet gaan vanavond. Of er moeten hele gekke dingen gebeuren. Goed, Mark Bassenbrei natuurlijk. geen wacht op zijn gezicht. Ja, AZ-liefhebber. Ja. AZ-liefhebber, ja. Ja, ja, ja. ja. Het ja. maakt niet uit hoe ze erin gaan. He. Al raken ze alles en ze vliegen erin. Dat, uh, ze tellen gewoon 3-0. lekker hoor. Schelen. Ja, natuurlijk. Mooie avond. En AZ staat voor. En ik zit te kijken naar Roger Federer. Ja, wat die, wil je uh, nog meer? En een derde ja. set misschien wel, ja, wel voor de Ja, nou, dat zou voor het publiek natuurlijk wel leuk zijn. Het is 6-5 voor Federer in de tweede set. Het gaat uh, gelijk op. ja Het is toch mooi dat, uh, dat Federer erin in die halve finale staat. Dan laten we toch eigenlijk misschien wel een beetje. Dan zijn we niet helemaal objectief. Maar hopen dat hij doorgaat naar de finale. Want dan ja, beleeft Richard Krajček natuurlijk helemaal een fantastische week. Eerst krijgt hij Federer die voor dat record gaat. Nou, dat, hè, dat heeft hij gehaald gisteravond. Dat verhaal is zo langzamerhand wel uh, bekend. Als Federer dan ook nog de finale haalt... en hij gaat daarin spelen tegen de nummer 2 van de plaatsingslijst... Grigor Dimitrov. Twee spelers uit de top 5 van de wereld. Ja, dan ben je natuurlijk helemaal een spekkoper als uh, toernoidirecteur. zijnde. Krajček die gisteren nog zei van, uh, tegen Federer van... ja, wij hebben hier samen, hè, want Federer kan nog een record. Zei hij tegen hem, je kan nog een record hier breken. Wij zijn er zijn een paar spelers die het ABN AMRO toernooi twee keer hebben gewonnen. Daar is Krajicek er één van. Maar Arthur Ash ook bijvoorbeeld. Ed Berg, SQD en Federer dus ook. Hij zegt, ja, jij kan de eerste speler worden die het ABN AMRO toernooi drie keer wint. Dus dat zou dan nog weer een klein recordje zijn. Een mini recordje voor Roger Federer. En dat zou dan natuurlijk weer een mooi succesje zijn ook voor Richard Krajicek. Heeft hij denk ik wel niet helemaal goed naar de geschiedenisboeken gekeken. Want we hebben natuurlijk Jimmy Connors gezien hier in 78 die het toernooi won. Vervolgens in 81. Die staat dus op 2. Ja, en 84. Dat weet je nog wel, Robert. Natuurlijk, die niet gespeelde finale. Uh, Teg Ivan oh. Lendel. Die bommelding toen. Maar daar... ja. ja, precies. Dus is... Maar daar staan Connors en Lendel wel allebei als winnaars op het bord. Dus eigenlijk staat Jimmy Connors op drie. Maar goed, die, die, die 84-finale vergeten we dan maar eventjes. Vedere kan, als hij de finale haalt, morgen dus de eerste worden die het toernooi drie keer wint. Moet hij eerst even afrekenen met Andreas Seppi. Uh, 6-5. Dus Seppi gaat serveren om er een tiebreak van te maken. Langzaam maar zeker begint het wielerpeloton dichterbij uh, te komen. Volgende week is het traditionele openingsweekend uh, van de omlopen het Nieuwsblad en Kune, Brussel-Kuhne. Deze week wordt er nog uh, vooral in het zuiden gefietst, in de ronde van Oman, koninginnenrit, Colombiaan Miguel Angel Lopez, die van de Stano die won. De ploeggenoot Lutschenko pakt pakte de leiding in het algemeen klassement. De router Del Sol was het Tim Wellens, die er op een stijle aankomst met de winst van doorging. Hij versloeg Miguel Landa, en ook de leidersstrijd over van Wout Poels. In de ronde van Algarve was er opnieuw Nederlands succes, want na de eerste etappe wint Dylan Groenewegen ook de vierde etappe van deze Portugese rittenkoers.